Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Eindelijk een beetje goed nieuws als je al maanden of jaren op zoek bent naar een koophuis en steeds achter het net vist. De Nederlandse bank verwacht dat starters dit jaar weer iets meer kans krijgen om een huis te kopen, vertelt mijn economiecollega Tom Opheikens. Waar DNB nu vanuit gaat is dat de woningprijzen dit jaar nog wat verder gaan dalen en, uh, net zo belangrijk, de, de inkomens die stijgen. De afgelopen jaren was het alleen maar huilen op de huizenmarkt. Er werd flink overboden en de rente steeg zo hard dat starters minder konden lenen. Nu stijgen de salarissen flink door de inflatie... waardoor huiszoekenden hogere hypotheken kunnen afsluiten. Een grote politieactie tegen een van de grootste en machtigste maffiaorganisaties ter wereld. In Duitsland deden ruim duizend agenten vanochtend invallen in kantoren, huizen en bedrijfspanden, vertelt correspondent Wouter Zwart. In het vizier is de Endragheta, de, de, de Calabrische maffia uit het uh, uiterste zuiden van Italië. Ja, en er zijn dus niet alleen uh, hier in Duitsland mensen opgepakt, maar ook in België, Portugal, Frankrijk, Roemenië, Slovenië, zelfs in het verre buitenland, in Panama en Brazilië. Dus, dit is echt een wereldwijde operatie die nu gaande is. In Duitsland zouden negen mensen zijn opgepakt. En in veel buitenswembaden kun je baantjes trekken zonder te moeten wachten op zwemmers die langzamer de schoolslag, vlinderslag of borstkrol doen. Volgens Om op Gelderland is het er niet druk door het koude voorjaar. Al, volgens, al valt het volgens deze badmeester hartstikke mee met de kou als je eenmaal in het water bent. Kijk, zodra het buiten 11 tot 12 graden in het water is, het is wat 23 graden, ja, dan ervaar je dat als een warme sauna.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 Leave.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 was on my side I've put in far too many years to let this pass us by Nee, bitch.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 De vloer de dansen, je bitch die geeft de acte presence. Of je ziet me op de crème, het leven, de gros bij de La Douree voor croissants. Heel de outfit, aans, of laurent, Hoe dan ook, is het is altijd makant. Dan ben ik hier geweest, heb ik daar gestaan. Lijkt een stapels pak in mijn hand. Ik, ik, ik ben in een heel gek hotel, er is op pool on the roof. Heb je bitch gespeeld met wat balls, Dat bedoel ik geen jeu de boels. Say Randy Teeth, brand new tits, maar nog steeds hetzelfde humeur. Ze wil gastenlijst, maar ze wordt geloosd door precies dezelfde deur. Wow. Omvoujaas, omvoujaas, hoe ze grut, spionage, ze heeft nieuwe tatoeage. en kopt ze met een glaasje. Omvoujaas, omvoujaas, hoe ze grut, spionage, ze heeft nieuwe tatoeage. ze kopt ze met een glaasje. Yo, Eloy, shari, kom, zeg het kom, was het kom, doe het kom, doe het kom, doe het kom, work. Eloy, shari, kom, breng het kom, geef het kom, mijn Rihanna, kom, work, work, work. Oh, Eloy, shari, kom, zeg het kom, was het kom, doe het kom, doe het kom, doe het kom, work. Eloy, shari, kom, breng het kom, geef het kom, mijn Rihanna, kom, work, work, work.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 Ja, bom voyage, bom voyage. Hoe ze geurt spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage en kom bied ze met een glaasje. Bom voyage, bom voyage. Hoe ze geurt spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage, ze komt bied ze met een glas. Yo, hé hey, lo, shari, kom, zeg het, kom, las het, kom, bek het, kom, zak het, kom, doe work.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 Simple life You. Yeah. Yeah. Yeah.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 Het ritme, ritme. van ZFM. Oh. Yeah.